Katrien Straatman met het NOS-journaal. Er zijn zes mensen gewond geraakt toen een oplegger van de weg afraakte... en tegen auto's in een bankgebouw reed. Dat gebeurde ten oosten van Brussel. Er ontstond een enorme ravage. Waardoor de chauffeur begon te slingeren is nog onduidelijk. Mogelijk week hij uit voor een file die hij te laat zag. Twee mannen die waren veroordeeld voor twee mislukte liquidatiepogingen... hebben in hoger beroep hogere straffen gekregen. Versleuteld berichtenverkeer waaruit bleek wat de twee van plan waren... is door het gerechtshof in Amsterdam erkend als bewijsmateriaal. De hoofdverdachte kreeg in eerste instantie 12 jaar cel... maar dat is nu 15 jaar geworden. In de Tweede Kamer is een korte plechtigheid gehouden... in het kader van de dodenherdenking... De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer legden bij de erenlijst van gevallenen een krans namens het parlement. Premier Rutte en staatssecretaris Blokhuis deden dat namens het kabinet. En de actiegroep, geen 4 mei voor mij, ziet helemaal af van protest bij de nationale dodenherdenking vanavond op de Dam. Gisteren besloot de rechtbank dat er geen protest mag worden gehouden, maar initiatiefnemer Meijering zei dat hij toch tijdens de twee minuten stilte lawaai wilde maken. De actiegroep komt daar nu op terug en zegt dat het doel is bereikt. Wetenschappers zijn erin geslaagd om met infraroodfotografie onbekende delen van de dode zeerollen weer leesbaar te maken. Ze selecteerden 82 fragmenten waarop sporen van inkt zichtbaar waren. 12 keer werd er een bruikbare tekst gevonden. Het gaat onder meer om fragmenten uit een aantal oudtestamentische bijbelboeken. Het weer: het is zonnig. De temperatuur loopt op naar 16 tot 19 graden. In het weekeinde ook volop zon en zondag kan het 25 graden worden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Ritme, Ritme van ZFM. Niets is beter dan met jou. De koud holtseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Ik met blokken tussen elke banden. En dan zitten we hier. Are I, I left them here. I could have sworn. These are my salad days. Slowly being eternal. Just another play for today. Oh, but I'm proud.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 Dus ik ben de laatste die loopt. En met zonder jas stap ik naar buiten. Begin ik mijn tocht te volgen hoe je moet. Ik moet me inhouden, niet te gaan fluiten. Zo loop ik de zon tegemoet. En vandaag zie ik mijn vrienden van vroeger. Gewoon om te zien of er ergens iets zit.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 Het licht uitgedaan. Ik heb tranen gelachen om ons gedaan en tenslotte tevreden. Het licht uitgedaan. Het licht uitgedaan. Z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 Het meest is heb ik meest gemist. De geur van je haren, de kleur van je. I Screen. I've seen my way for the first time in years.